Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Hey, ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. Dus zitten is gezellig in Café Libertaria met uh, Jurien, Klaas, uh, Henk, Juffie en ikzelf, yes. Johan. En uh, ja. We beginnen met de goudschil de bitcoins en de staatsschuldmeter. En laten we beginnen met het goud. Die staat op 1282 dollartjes voor een troy ounce En dan hebben we de bitcoin. De bitcoin heeft een dalletje gehad deze week van uh, 7600 euro's. Een piekje gehad van ja, 7900 euro's. En hij staat op dit moment op 7817 euro's. En hebben wij nog de staatsschuldmeter. De staatsschuldmeter is uh, weer 200 miljoen Lager gegaan. Hij staat nu op 399,5 miljard in het rood. En dan hebben we zometeen nog de marijuana-index, maar eerst nog even de fertility-index. Uh, ja, de fertility-index. Het aantal liters verschoten zaad per geboren kind. Nou, met uh, de Europese uh, verkiezingen heeft Frans Timmermans nogal wat zaad uh, verschoten. Maar uh, toch nog te weinig om echt invloed te hebben op, het, uh, op een neerbeweging van de curve. Hè? Hè? Dus uh, dat valt gelukkig nog uh, allemaal mee. Maar uh, zo, uh, wat, ja, het waren toch wel enkele liters zaad uh, wat hij uh, verschoten heeft uh, in uh, zulke korte tijd. Oké. Okay. Ja, nou, dan zie je heel productief. Het productiefste ja, het wat hij ooit in zijn leven is geweest. Ja, het is ook een hele vitale man, hè. Dus onderschat dat niet. Ja, dan hebben we nog de, in ieder geval de maroane index Nou ja, vorige week uh, was de maroane index omhoog aan het krowelen. Hij heeft zelfs een piekje gehad van, uh, ja, wat is dit, bijna 280 punten. Maar hij staat nu dus op uh, 267,30. Ja. Goed, dan gaan we met het nieuws beginnen. En uh, wat hebben we allemaal voor nieuws? Nou, we beginnen met uh, ja, een bitcoinberichtje. Bitcoin is een bedreiging voor de Federal Reserve. En dat vindt een Amerikaanse congreslid. En uh, ja, die man is even wakker geschrokken. Hij heeft nogal wat pittige uitspraken. Uh, hij heeft er zich goed in verdiept. Uh, het gaat om een congreslid van de Democratische Partij. Moet ik even zijn naam opzoeken. Brad Sherman zie ik hier. Ja, Brad Sherman, zo heet de beste man. Andreas Antonopoulos die zei ooit, heeft ooit gezegd: uh, Je kan je land wel uit de bitcoin reguleren, maar je kan de bitcoin niet uit je land reguleren. Oké, okay, ja, dat wel een ander punt. Ja. Het ging over de, de, zegt op een gegeven moment: uh, als de, met, met die bitcoin heeft uh, hebben sancties tegen Iran geen zin meer. Ja, ja ik moet wel ergens bang voor zijn, natuurlijk. ja, ja. Uh, maar ook dat hij het als, echt als argument zegt van uh, ja, maar we hebben sancties tegen Iran. Maar als die bitcoin er is, dan kan Iran toch nog alles verkopen, maar dan tegenover de bitcoin. In plaats van tegenover de dollar. Begrijp ik ja. het nu goed dat die, uh, dat die democraten, dat die, het, uh, dat die met Trump ook het eens zijn dat uh, Iran een boycott moet hebben? Kennelijk, ja. Oké. Okay. Ja, hij praat nu tegen de Republikeinen. Hij probeert hiermee waarschijnlijk Republikeinen over te halen om van zijn uh, wet te kiezen. Dus ja. is <laughs> Ja, nou, in ieder geval wat de beste man doet, die heeft een wetsvoorstel ingediend vanuit het congres. En daar probeert hij dan medestanders voor te vinden. Dus eh. Uh... Ja, de wet is zijn uh, initiatief, hij wil Bitcoin in de band doen, dus uh, verbieden. Maar ja, dat zit toch een beetje laat mee, want dat gaat waarschijnlijk niet meer gebeuren. Het is wel uh, het begint al uh, behoorlijk geadopteerd te raken door het uh, grote bedrijfsleven, dus uh, ja, de kans lijkt nou ja, vrij klein. Je kan dus op een gegeven moment, wat ik altijd als grootste bedreiging voor het hele crypto geld zie, is uh, dat als je nou bijvoorbeeld bij... Uh, Amazon wat gaat kopen voor meer dan duizend dollar, zelfs als wat je nu het centrum van Amsterdam krijgt. En dan zeggen ze, als je dus met contant geld wil betalen, boven de duizend euro, dan moet je een KYC in de winkel doen. Snap je nou zo? Hoe komt u aan ja. dit geld? Ja, dat heb ik zo en zo verdiend en daar heb ik toen en toen belasting over betaald. Nou, en of in ieder geval, dit is mijn bedrijf en daar komt het vandaan, zoiets, weet je wel. Dus op die manier krijg je dan, als je dus op Amazon iets wil gaan kopen, dat als jij via jouw creditcard gaat betalen, waar je al jouw KYC voor gedaan hebt, omdat je met je bank al die, al die stappen genomen hebt, en dan als je dan met, met crypto wil gaan betalen, moet je op dat moment, moet je dus elke keer als je een cryptobetaling wil doen als nieuwe klant, moet je dan... Uh, ...of zou je dan je hele identiteit moeten gaan aantonen... ...en hoe dat je aan je crypto geld komt en zo. Dus op die manier kan het nog best wel onmogelijk of moeilijk worden gemaakt... ...om, met dat, om het echt door te laten breken, om het zo maar te zeggen. Of kan het nog best wel... Ja, dit soort mensen zoals deze Brad Sherman... ...die vindt van zichzelf dus dat hij heel belangrijk uh, werk doet... ...en dat ook heel goed doet... Hij vindt dus dat die mensen beperkt moeten worden in hun vrijheid van het gebruik van hun eigen geld. Ten ja. behoeve van het grotere uh, veiligheidsdoel. Nou ja, goed. Ja, veiligheid is aanrakingstekst natuurlijk. Gewoon ja, dus, dus dus een instantie die, uh, die 1 miljoen mensen in, in het Midden-Oosten vermoord heeft. Ik denk dat er over 200 jaar wel duidelijk is uh, uh, dat deze vent, uh, nou ja... ...op zomaar niet beïnvloed is in zijn leven... ...dat hij toch een verkeerd uh, wereldbeeld heeft gevormd... ...in mijn ogen, snap je? Dus, ja, ja, ja. Maar op dit moment uh, kan hij gewoon zijn wetsvoorstel indienen. En ja. nou ja, goed. Wie, de, wie weet dat, hoe lang dat ze dat dus nog kunnen rekken. Want ja de mensen luisteren... dit wordt gewoon op Forbes gezet... ...als een, ja. uh, weet je wel... En, en, ...en nou ja, dat is toch niet zomaar een, een site. Dus nou ja... Uh, er wordt in ieder geval behoorlijk wat gewicht aan zijn mening gegeven en, en hij, zal er ook wel, hij zal het wel verdiend hebben, want hij zit daar dus. Ja, moet altijd ergens bang voor zijn. Hè? Dat, uh, dat, uh, ik denk dat heel veel angst uit de wereld zal verdwijnen als dit soort mensen. Deze mensen zijn een bedreiging voor zijn gemoedsrust. Ja, ja, ja. <laughs> je hoeft bijna nergens echt bang voor te zijn. De meeste mensen waarvoor je bang moet zijn, zijn mensen die vertellen dat je ergens bang voor moet zijn. En, Kijk, en misschien is het ook wel weer heel erg naïef om dat op die manier te zeggen. En weet je het niet, hè? Het, natuurlijk is het al best wel een dreiging zijn ergens, maar waar komt hij uit? Nou ja, goed. Laat ja, mannen in uniformen, toch? Nee, maar precies. Maar in ieder geval... ja uh, Nogmaals, de quote van Andreas Antonopoulos is dus... Dus je kan je uh, land wel... Wegreguleren uit de Bitcoin, maar daarmee reguleer je de Bitcoin nog niet weg uit je land, want die Bitcoin die bestaat gewoon. En dan krijg je zwarte markten en die zal toch uh, ook de Pirate Bay, hoe lang is de Pirate Bay nu al illegaal in Nederland of strafbaar gesteld? Oh, en je kan, wees, uh, het, je kan het nog steeds gewoon gebruiken. Ja, en zo kan, maar zo kan het dus wel op een gegeven moment met gaan. En als je dan ergens kan betalen met Bitcoin, ja, dan uh, als er dan geen regulering zou zijn en je moet dan op dat moment je, je, jezelf dus. En ja, dan kan, ja, kan het heel moeilijk worden gemaakt nog hoor. Dat hele Bitcoin en crypto geld ja. Dus. ja, maar we hebben nog veel meer nieuws. Uh, ja, ja, Aandeel hernieuwde energie groeit vooral dankzij biomassa. Ja. Ja. Ja, wat hebben we hierover te zeggen? <laughs> Dit kwam op van Peter of van Dennis, die al bijna niet konden vandaag. Ik vond het wel een interessant uh, gegeven dat er nou van die Rutte naar buiten kwam, dat hij die cijfers had achtergehouden van de week. Oké, okay, uh, welke, welke deze keer? Want dat doet hij wel vaker. Maar. Nou, dat was dus dat die voor Prinsjesdag hadden die klimaatcijfers doorgerekend kunnen worden en toen heeft hij dat tegengehouden. Maar ja, uh, nou is dat deze week weer een of andere... Uh, ...ja, hoe zeg je dat, update over dat het nou dus de ...ja, nou, ze hem nou ineens kwalijk beginnen te nemen dat hij dat gedaan heeft. Ja, dus, ah ja. ja en hij komt er gewoon weer mee weg. Ja. ja, het is dan de gespeelde oppositie misschien voor de Europese verkiezingen... ...moeten ze allemaal even wat slechts, wat slechts zeggen over hun, uh, ja. over hun leider. Hm. Maar het energieverbruik uit de hernieuwbare bronnen is vorig jaar gegroeid naar een aandeel van 7,4% van het totale energieverbruik in Nederland. In 2017 was dit nog 6,6%. Maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, woensdag bekend. De toename is voor ruim de helft te danken aan een groter verbruik van biomassa, met name in de vorm van biodiesel. ...en biobenzine. Het verbruik daarvan eh, nam flink toe... door een aanscherping van de wet energie voor vervoer. Cholesterolen zijn daarnaast een derde meer eh, biomassa gaan eh, meestoken. Biomassa is goed voor 61% van de eh, hernieuwbare energie... en daarmee de grootste bron. Het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland... kwam vorig jaar uit op in totaal eh, 158 petajoule... Uh, 13% meer dan in 2017. Ja, uh, we nog iets over zonne-energie. Het verbruik van zonne-energie nam in 2018 toe met 40%, terwijl het verbruik van windenergie met 4% steeg. Het uh, windenergiepark op zee bleef even groot. Op land kwamen er 66 windmolens bij en werden er 18 afgebroken. Nou, leuk jongens. Uh, ja, degene die het gepost heeft, die is er niet bij. <laughs> Wat kunnen jullie ervan zeggen? Nou ja, ik vind uh, biomassa wel uh, de betere energie, eigenlijk. Oké. Okay. Je hebt uh, hout of uh, andere middelen, maar het is dus heel veel met hout. Dan maak je hm? er pallets van. En, uh, en, en dat kun je heel goed uh, omzetten, gebruiken voor verwarming. Uh, ja, vooral voor verwarming. Dat vinden we hier in Groningen wel belangrijk, omdat we eigenlijk vinden dat iedereen van het gas af moet. Omdat uh, vorige week uh, zaten we weer uh, te schudden hier. Ja, heb jij nog meegemaakt? Uh, ja, ja, zeker. Ja, okay. waar was jij toen het gebeurde? Ik uh, lag in bed en mm. ik werd er wat wakker van. Dus, uh, Oké, okay. En het was geen AHB-functie, zoals we hier zeiden. Uh, nee, het is alsof echt iemand aan je bed staat te schudden. En dat was, nog, uh. Uh, was voor mij nog uh, uh, re ja, redelijk ver uh, van het epicentrum vandaan. Ik bedoel, het zijn niet zulke grote aardbevingen zoals in Los Angeles of zoals uh, in Tokio. Uh -huh. Maar er zijn wel uh, 12 tot 20 uh, huizen uh, onbewoonbaar verklaard. Uh, dus, uh, uh, wow. Je zit dan inderdaad met het Groningen-gas. De afgelopen jaar is al het gas weggepompt en ondanks. Dat, dat geld naar de overheid is gegaan voor een groot deel, uh, is er een gigantische staatsschuld. En, ja, terwijl je eigenlijk een, uh, een, een uh, staatsspot zou verwachten. Ooit is zelfs beloofd om het toe te voegen aan een scam, hè, het AOW-fonds. En zouden de aardgasbaten aan het AOW-fonds worden toegevoegd? Nou, dat fonds bestaat helemaal niet. <laughs> dat is een deel van de schulden. Maar dat biomassa en dergelijke, die, die, die inkomsten vallen nu weg, hè? En dat is, dat is misschien goed, misschien dat het daardoor ooit minder gaat schudden in Groningen. Hoeveel, hoeveel decennia gaat het duren? Uh, although, uh, ja, er is dus een heel plan, hè, Om het uh, gas uh, weg uh, nee. te schroeven. Ja, uh, maar als je, als je morgen stopt met uh, pompen, dan blijft het de komende decennia nog schudden, heb ik begrepen. Dat ja. klopt toch? Ja, en eigenlijk weten ze ook niet of uh, stoppen met pompen schadelijke gevolgen heeft. Oké, okay, leg dus, uh, dat legt uit. Dat heeft ook mee te maken met dat de overheid nu pas, nou, ik denk tien jaar toegeeft dat die aardbevingen van uh, uh, gaswinning komt. Eerst dertig uh, jaar werd dat gewoon uh, ontkend. En uh, ja, nu, nu pas wordt het erkend en, en, uh, en ook die schades uh, afgewikkeld uh, eigenlijk. Ja. Maar hier uh, in de gemeente Groningen uh, lopen we uh, voorop om uh, nieuwe energievormen uh, te uh, gebruiken. Ook omdat wij, ja, ik geloof zelfs voor de Randstad uh, hier uh, 30 kilometer in het noorden, uh, in de Eenshaven, ook uh, van die kolencentrales uh, af willen voor de elektriciteit. Dus uh, dat, de energie is een hot item en in eerste instantie uh, had men eigenlijk dat uh, met aardwarmte willen doen. Oké. Okay. En, en dan met name dan uh, het uh, verwarmende gedeelte van het gas naar uh, aardwarmte. En dan haal, is de bedoeling dat gewoon water uh, drie kilometer uh, de grond in wordt gepompt mm -hmm. en dat komt er dan uh, als uh, 120 graden warme stoom dan weer omhoog. En dat dan weer omkoppelen in verschillende kanalen, zodat de leidingen niet uh, verzouten. Zou dat dan bij de klant worden uh, uh, afgeleverd? En de provincie, gemeente en het gas, nee, het waterbedrijf, uh, zat er al voor 55 miljoen in of zo. Maar dat plan is uh, twee jaar uh, geleden door de staatstoezicht op de mijnen van tafel geveegd. <laughs> omdat het water op precies dezelfde diepte als het gas moet uh, <laughs> worden gepompt. En uh, dus geen uh, garantie kan worden gegeven of niet hetzelfde zou uh, gebeuren met uh, gaswinning. Oké. Okay, ja, dus en, en dan gaan ze dus zeg maar wat dus eerst die geo- en. Eigenlijk was het verdienmodel ook nog niet helemaal duidelijk, want tot nu toe heeft geothermie alleen nog maar gewerkt voor uh, de glas- en tuinbouw. <laughs> okay. en, dat heeft, en dat heeft ermee te maken met uh, dat uh, particulieren in de zomer eigenlijk hele slechte afnemers zijn van warmte. Want ja, zomers uh, schijnt gewoon de zon. En uh, ja, en dan ligt dat net er maar. Dus nou ja... En eh, wat zijn de andere alternatieven? Nou, hier in eh, het noorden worden het natuurlijk al, eh, we Proberen ze er wel windmolens te plaatsen, maar daar is even eh, hard eh, verzet eh, tegen, met eh, doodsbedreigingen aan toe. En dan kan ik wel, nou ja, de doodsbedreigingen niet, maar ik kan me verzet wel voorstellen. Omdat. Eh, ja, dit is toch een van de vlakste stukjes uh, uh, uh, landschap van uh, de wereld. Je kunt hier op sommige stukken gewoon 30 kilometer ver kijken. En dan ga je daar van die enorme reuzen van uh, windmolens uh, neerplempen, uh, zeg maar. Dus uh, ja, da daar zaten de mensen dan niet op te wachten. Nou, er is zonne-energie. Hier in de stad uh, nemen de subsidies ook wel toe dat je zonnepanelen op je dak uh, kan eh zetten. Maar wat ik ervan heb meegekregen en ik... Uh ik, ik zit er helemaal uh, niet zo heel uh, diep in, maar Godja, als ik het alweer over mijn eigen schattige wijk uh, heb, dan zijn ze dus iets van vier tot vijf energie-initiatieven uh, uh, hier uh, uh, die aan het rollen zijn. En een van is dus het plaatsen van uh, zonnepanelen. Maar dan nou schijnt het dus zo te zijn dat uh, het rendement van die zonnepanelen ook nog wel uh, uh, tegenvalt, zeg maar, economisch gezien. Ja, ja. De, daaruit begrijp ik ook dat de overheid overal een, een, een, een dikke vinger in de pap heeft. Daarom dat het rendement ook zo tegenvalt, zeker. Dat weet ik niet. Nou, het, het plaatsen van die zonnepanelen, dat is een en al subsidie gebeuren. Hè? Dus, dat is uh, subsidie gebeuren, ja. Ja, ja in Oostenrijk uh, was het een door, uh, doorslaand succes. En dat, dat was gewoon allemaal subsidie. Dus nou ja, dat voelde natuurlijk altijd een beetje raar. Maar goed, mm. hè... Het, je kunt het ook zien met de overheid. Je geeft veel en je krijgt wat. En als je daar een paar zonnepanelen voor je dak terugkrijgt, met subsidie, uiteindelijk, ja, na een jaar of 15 of 20, <laughs> heb je dan je elektriciteitskosten of je verwarmingskosten. Want je kunt ook nog je, wel je douchewater ermee verwarmen, dan krijg je er wel mee terug. Hou er rekening mee dat er dan waarschijnlijk ook nog belasting over gegeven gaat worden. Hè? Ja, dat, dat... De overheid ja, kennende, ze geven ja. niet zomaar iets. Dan veranderen ze over een paar jaar de regeltjes. Want hey, mensen ja. verdienen een keer geld met hun, met hun zonnepaneeltje dat wij gesubsidieerd hebben. Belasten. Nou, dat, uh, dat was een paar jaar geleden wel in het nieuws. Uh, van hoe ja. moest je dat uh, rekenen? En dat is ja, ja. wel raar. Dat je aan de ene kant uh, subsidies krijgt en de andere kant uh, dus niet. Maar ja. goed... Eh, biomassa, biomassa, het eh, gebruik eh, van eh, pallets, kleine korreltjes. Nou ja, dat zijn dus, eh, dan heb je dus zeg maar, gewoon hou, eh, houtkacheltjes die ontzettend efficiënt zijn in de verbranding. Maar dat niet alleen, om dat eh, draaiende eh, te houden, krijg je dus ook eh, dat eh, er een behoefte is om eh, bos bij te planten, dus ja, daar wordt natuurlijk wel het een en ander gekapt maar er staat dan sowieso voor uh, vijf jaar uh, en in het vijfde jaar worden die bomen dan gekapt <laughs> uh, staat er dan zeg maar uh, uh, ja, toch nog allemaal bomen dan en uh, in uh, Oostenrijk, nou ja, ik heb familie in Oostenrijk wonen en ik heb zelfs een zwager die uh, daar voor de Weense biocentrale uh, de bomen vervoert, Dan is het een stukje makkelijker uh, wat dat betreft, want in Nederland bestaat nu 5% van het uh, land wat gebruikt wordt voor uh, natuur en 20% uh, is nu uh, stedelijk gebied. En in Oostenrijk is dat nou net andersom. Dus daar heb je gewoon veel meer bos. En, uh, maar ja, dat zou helemaal niet verkeerd zijn voor Nederland... om uh, links en rechts uh, weer wat bomen uh, terug te plaatsen. Ja, ook dus ten opzichte van de andere opties. Maar ja, raar gezien in dat artikel vond ik dus ook... dat uh, het verbruik van biomassa of hernieuwbare energie... Nam flink toe door een aanscherping van de wet energie voor vervoer. Eh, want ik kan me ook nog herinneren dat belastingambtenaren op de weg gingen eh, ruiken of je auto niet naar eh, frituur rook. Want de overheid was wel bang om heel veel accijns mis te lopen. Omdat uh, mensen gewoon goedkope uh, gekope slaolie bij de Albi uh, uh, insloegen. En in dat, die gewoon, dat, dat kun je gewoon in je, in je dieselmotor uh, gooien. Nou ja, cool. ja. Je maakt niemand zich daar zorgen over. Er zo uh, wordt echt op gecontroleerd als jouw auto naar frituur uit Dat is niet erg. Ja. Dan krijg je dan een boete. Ja, Echt? Nee, dat geloof ik niet. Je ontloopt de straks. Ja, ik heb het gehoord. Het, heb ik het is dat zo kut? Is dat ja. kut? Ja, ja, ja. Wij die hebben van die blijft. controles waar ze dan... Dan ja. uh, probeert de politie dan wel eens... Die hebben dan die, hebben dan zo van die uh, grote controles... En dan proberen ze mensen uh, te pakken... Die nog een boete hebben openstaan. En dan is ook altijd een belastingcontroleur aanwezig. Te wow. kijken of jij ook nog uh, wat open hebt staan bij de belasting. En kennelijk gaan ze dan ook even naar je, je uit laten ruiken, denk ik. Blijkelijk, weet ik niet, maar... Uh, ja. Ik zal er niet ja. gek van opkijken. Dus het is heel dubbel uh, hè, wat de overheid uh, uh, dan doet. Al, en al vind ik het idee van biodiesel vind ik geweldig. Want uh, de, de uh, uitlaatgassen daarvan ja, is frituurlucht. <laughs> dus, uh, ja, ja. ja, ja, ja. we beginnen aan de stoelpoten van de troon uh, te, te zagen. Hè? Want uh, Driemarae, wie groot aandeelhouder is van Shell. Ja, dat ook. Dat ja, wel. en als iedereen dat gaat doen, al die onderdaantjes, dan heeft de koningin, uh, weet het, dan heeft de koningin juist geen doekoe meer, hè? Nee. Nee, ja. dat moet niet gebeuren. Hard aanpakken. Ja, ja maar ver, verder staat het artikel vol met cijfers, maar ja, het is nog niet helemaal duidelijk wat, uh, wat het allemaal inhoudt. Ik bedoel, hè, uh, het is gegroeid van 6,6% in twee jaar naar 7,4%. Nou ja, ik vind dat niet echt een. Uh <laughs> ik vind dat niet echt een wereldverstijging, hè, omdat het klimaat staat nu natuurlijk ook uh, heel erg op de agenda. En ik denk, het is helemaal op zich niet verkeerd om van de fossiele brandstoffen uh, af te gaan, om te kijken naar uh, hybride autotechnologie, half elektriciteit, half brandstof, zeg maar. En waarom dat? Nou ja, bijvoorbeeld in de Formule 1. Toch de topsport van, uh, zoals een of andere humoristische programma zegt, van uh, het vervoer. Daar rijden ze nu vijf jaar met uh, uh, hybride systemen. En uh, twee jaar geleden heeft uh, Mercedes, die rijden nu ook zeg maar uh, vooraan in, de, in de, hun heen, heeft pas een efficiëntie van uh, 50% uh, weten te krijgen uit de energie die ze in de auto stoppen. Mm. En dat is behoorlijk wat. Want ik, volgens mij is de, uh, het aantal jou wat je uh, in, een, uh, in een auto normaal tankt... ...volgens mij is de efficiëntie ervan onder de 25%. De rest gaat allemaal op aan uh, verloren warmte en weet ik veel wat. En als je met uh, technologie ja, de remkracht weer in uh, energie omzet... En uh, warmte weer in energie uh, uh, weet om te zetten, dan is het allemaal efficiënter. En dat is op zich helemaal niet verkeerd. Want uh, ja, hoe heet dat, 25% efficiëntie van uh, brandstoffen, ja, dat is echt heel laag. Ja, dat is echt. Uh, ik, bedoel, ik probeer me wel eens voor te stellen uh, van hoeveel kerosine per vlucht, per passagier, zeg maar, nodig is. En dat, dat gaat echt om, om vele uh, liters per uh, passagier. Ik geloof dat het echt duizend liters zijn of zo. Dat lijkt de fertility index zo. Ja, ja, dat is echt absurd, weet je wel. Dan moet je je gewoon voorstellen dat je voor je reisje naar, uh, weet ik veel wat, hè, dat er gewoon een dikke duizend liter uh, kerosine <laughs> gewoon weg is. En, ja, en ja. dan toch uh, verkoopt ze een ticket voor een paar euro, hè, bij Ryanair. Hè? Ja, ja. Maakt ja, ze een verlies of zo. <laughs> het is een absurde situatie, hè. Dus ja, misschien is er nu ook zo'n soort omslagpunt uh, gaande. Die, eh, waardoor er ook wat onduidelijkheid is of zo. In de jaren tachtig ben ik groot geworden dat, uh, weet ik veel, over tien tot twintig jaar is, het, uh, is uh, de olie op. Maar goed, ondertussen is... Uh, uh, de, de, de technieken om olie ja. te winnen hè, en ook op moeilijke plekken is wel stukken verbeterd. Maar ja, goed hè. Van die uh, berekeningen gingen uit van, uh, want toen kostte het echt geen reet. Kijk, ja. als jij uh, gaat uitgaat van, uh, oh we gaan olie winnen en dit levert olie op. En dan neem je simpelweg de waarde die olie op dat moment heeft. Ja, dan kan je wel concluderen, oh ja in 2015 kunnen we geen olie meer winnen rendabel. Nou, dat is, ja, dat is een hele simplistische benadering en heel veel van dat soort voorspellingen zijn eigenlijk niet veel ingewikkelder dan op die manier gegaan. Ja. En, uh. Zodra de prijs van olie omhoog ging, dan, oh, oh we hebben ook nog een enorm veld, oh, is de olie nu zo duur? en dan gaan we dat hele veld leeg trekken. Dus zo op die manier is het gegaan en natuurlijk is het dan een eindige resource, Kijk, in principe is alles eindig, er is een eindige hoeveelheid materie. En zo is er ook een eindige hoeveelheid olie. Maar, uh, ja, die stijgende prijs en die heeft eigenlijk veel meer olie toegankelijk gemaakt dan we in korte tijd op kunnen maken. Maar we kunnen uiteindelijk natuurlijk als we heel goed ons best doen uh, de olie opmaken. Dus het is wel degelijk belangrijk om te investeren in, uh, Alternatieven, maar dezelfde manier waarop er steeds meer olie aangeboord kan worden, letterlijk en figuurlijk, om uh, in de vraag te voorzien. Uh, ja, dat is dezelfde mysterieuze magische kracht waarop er misschien ook wel alternatieven gemaakt kunnen worden. Want <laughs> wie ja, ja. heet die magische kracht? Hoe kan het nou dat er zomaar mensen toch duurdere olie gaan winnen? Ik weet het niet. Wat weet u, de naam van die mysterieuze magie? <laughs> De onzichtbare hand ofzo? Nee. Ja, ja. <laughs> er is sowieso technologische vooruitgang. Hè. Dus ik heb één uh, anekdote, en ik heb het vast al een keer uh, verteld. Dus ik heb in mijn jeugd nog mensen achter een looprekje uh, zien harken, zeg maar. Gewoon dat je... Uh, dat Zo'n rekje die je op moest tillen en dan weer neer moest zetten. Hè. Pas uh, in de jaren tachtig kwamen men erachter van: hé, hey, er kunnen ook wieltjes onder. En toen kwam er En dat is een heel simpele inzicht. En ja, zo, hè, uh, sowieso de hele vraag naar olie bestond 200 jaar geleden gewoon nauwelijks. Hè. Het werd geloof ik alleen maar wat gebruikt om, uh, om lampen uh, uh, te verwarmen en misschien nog. Uh, Ergens een, een kacheltje of zo. Maar uh, zeker voor het vervoer, uh, ja, hè, dat, dat is waar we nu binnen zitten. Dus dingen komen en dingen gaan. En uh, ideeën, uh, die, de, die, ja. En creativiteit die ervoor nodig is om dingen uh, te verzinnen en dingen passend te maken. Ja, dat hobbelt er maar een beetje achteraan. En soms, uh, soms misschien zelfs een beetje uh, een, een poosje vooruit of zo. Maar ja, het model is van uh, dat uh, de olie uh, op kan raken. En dat dat een nare situatie is. Ook omdat onze economie daar echt enorm op draait. Uh, ja, ik vind dat we daar wel rekening moeten houden. Van. En sowieso, ook elke keer ja, moet het ook efficiënter kunnen, denk ik. Zonder hoe of baar. Maar ik merk ook... Een maand geleden had ik nog een discussie over het klimaat met uh, sectenleden van de Forum voor Democratie. En uh, Hoe zei kom je was? waar was dat dan? Waar kom je die mensen dan tegen? Uh, op uh, het Forum Vrijzinnige Denkers uh, op uh, Facebook. Oh, ja. Ja, dat is inmiddels uh, gekaapt, geloof ik, door uh, de FVD. Uh. Ja, absoluut. <laughs> en, uh, het was ook maar, een hele linkse club was die daar zat. Zijn ja, die allemaal maar, weggegaan? Of, uh? nou, Je zit er ook ja. wel eens te kletsen. Ja. Ja. Nou ja, het ging er dan over het, uh, de biomassa. En uh, hun mening was, of van een aantal, één of twee... Uh, ...was dat, dat dat slecht was omdat de bomen werden gekapt. Terwijl, ik zei een half uur geleden... <laughs> Je plant juist bomen aan om daar pallets van te kunnen maken. Maar dat ging er dus niet in bij die uh, mensen. En dan denk ik van, ja, dan ben je te klimaatkritisch. Dus de wereld wordt er uiteindelijk groenig van. Alleen die mevrouw, ja, die was dan zo klimaatskeptisch, dat, dat ging er gewoon bij haar niet meer in. Dat vind ik wel vreemd, want het, het komt heel emotioneel over. Ja. Ja, trouwens, degene die het gepost heeft, het bericht, die uh, dit aan ons uh, aangeleverd heeft, die zei, die schreef erbij: um, een duurzaam bomen omhakken om de planeet te redden. Dus dat was zijn, uh, dat was het, wat hij uit het artikel had willen halen. Ja. ja, dat is dus de bedoeling. Ik denk dat hij het iets anders bedoelde, maar. Uh... <laughs> ja, nou ja, goed. Het is de circle of life, weet je wel. Je <laughs> moet zeggen. Er staan bij het nu.nl-artikel uh, een uh, aantal uh, comments natuurlijk weer. Dus ik moet zeggen, ze vallen behoorlijk mee. Ja, er wordt heel veel censuur gepleegd hè. Ik wilde net zeggen, daar, daar, daar laten ze tegenwoordig niks meer mee toe op die nu.nl. Nou, dit, dat is niet zo, want uh, uh, vorige uitzending, of één of twee, twee daarvoor, heb ik uh, dus een paar. Uh, van die comments opgelezen, maar die, die logen er toen niet om. Het ging toen meer over, uh, ja, meer racisme en dat soort shit. Maar dit, uh, dit, is, dit is allemaal nog, uh, ja, dit is allemaal uh, half tot uh, heel ge geïnformeerd. Prachtig ja. hoor. Ja. Uh, yeah. Maar uh, we gaan nog naar uh, andere verbranding toe. Namelijk van de peuk. En uh, dit gaat om een uitspraak van, uh, van de staatssecretaris Blokhuis. Pak je sigaretten moet 20 euro gaan kosten. en ja, maak er helemaal een symbool van. Hè? Ja. Ja. Eerst even een kleine opmerking. Het uh, ja. is steeds Blokhuis die het op de schuld krijgt. Alleen een kabinet spreekt altijd met één stem. Dus dit is ook namens D66, de VVD, namens ze allemaal. Ja, ja, ja. Ja, waarom maak ik er niet gelijk een miljoen van als want ja, dan ken ik het idee van we moeten ontmoedigd worden, te roken. Ja, maak er dan een miljoen euro voor een pakking van. Yeah. Yeah. Ja. Maar 21. Ja, ja, ja. 21 op zijn PvdA's. 21,30 euro. <laughs> okay. <laughs> ja. waarom, niet, waarom niet 1995 hè? dat is uh... dat maar het wel is... echt VVD zijn ja. <laughs> ja, maar daar gaat het debat over ja. 1995 of... het <laughs> moet nog wel verkocht worden want de staatskast moet gespekt worden ja, ja. ja wat, wat kun je als overheid ah. doen om een roker te ontmoedigen? ik denk uh, dat er ja. heel, heel, heel veel uit de kast is getrokken uh, de vraag is of je hier überhaupt mee ontmoedigt, want volgens mij maak je juist staat symbol van. Je zou, als je het dus goed doet, als je het goed zou willen doen met die sigaretten, dan moeten die sigaretten voor een dubbeltje beschikbaar zijn en dan wil niemand ze hebben, omdat je ze allemaal zo goed mm. hebt onderwezen dat ze begrijpen dat ze er helemaal niks aan hebben om te roken. En dat zelfs een dubbeltje eraan uitgeven te veel is. Ja, maar ja, het is ook wel zo dat het misschien steeds interessanter wordt om die dingen dan uh, illegaal te kopen. Precies. Dus is, over een bepaalde hoeveelheid tijd gaan we in deze uitzending het onderwerp behandelen. Bitcoin wordt gebruikt voor het illegaal kopen van sigaretten. Ja, ah, Monero, hè, Monero. Nee, gewoon Bitcoin. Bitcoin wordt niet eens meer op Dark Web gebruikt. Dat is ook het leuke ervan. Elke ja. Bitcoin die beweegt is al in kaart gebracht. Maar die mensen hebben het daar graag over, want dat is bekend. Kijk, nou, ja. Als we bang willen gaan maken voor Monero ja Dan moeten ze zoveel bruggen te ver een stap nemen, dan dat, dat, dat werkt niet. Kijk, als jij je cryptocurrencies wilt aanvallen en je wilt ons bang maken, en je bent de politicus, dan moet je bitcoin zeggen. Als je niet het woord bitcoin zegt, dan tel je niet mee. Ja. Dus uh, ik denk dat het gesprek komt, bitcoin wordt gebruikt voor het illegaal kopen van sigaretten. Ja. Kijk, zo'n bedrag is 20 euro. <coughs> Daar kunnen jongeren nog wel op, op betalen. Maar dan zijn ze wel het mannetje. Als ja. ze dan sigaretten gaan roken. Zo'n ja. pakje kost 20 euro. Ja, dan ben je echt de bink. Dan heb je je, heb je aan. Die gouden ketting om je nek. Eh, je dure petje. En je, je dure jackie aan. En dan rook je ook nog eens uh, een, een peuk. Samen met een, terwijl je een blikje Red Bull in je hand hebt. Nee, nee dat een mannetje. Ja. En dat ze dan in Rotterdam <laughs> in Rotterdam houden. Zie je dan staande van... Ja, meneer, ik ben... Aan het roken mogen we even uw belastingaangifte uh, doorzien. Uh, de we gaan ruiken of het naar een muur ruikt van de sigaretten. <laughs> nee, nee, nee. <laughs> ja, nee was dat was er, zo <laughs> echt... Als je dan een Marokkaan bent, dan worden alles van je afgepakt. Hè? Als je daar uh, een sigaret staat te roken met die padveracties, weet je wel. <laughs> ja, dan ben je ja, ja, dat <laughs> dat <heb> ik. <laughs> ja. ja, ik denk dat uh, wat, je niet, wat je met dit soort regels uh, vaak ziet is dat... Uh, kijk, sigaretten zijn toch uh, een in aankoop. Ook voor veel mensen zijn er toch, is toch wel een beetje een impuls aankopen. Dus er zijn heel veel mensen die uh, ook variabele hoeveelheid sigaretten roken. En uh, als die prijs omhoog gaat, he, ik. Ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar wat je ook krijgt, is dan dat het een soort substitutie wordt. Misschien wordt het inderdaad een ja, stoel van: ik kan betalen, of uh, mensen steken zich niet zoveel van aan. En een deel van het geld gaat meer naar gaat de overheid. Maar dan wordt ook een deel van het geld van uh, sigaretachtig aankopen of impuls aankopen. Tijdens het uitgaan of tijdens uh, misschien uh, dit weekend uh, ga ik weer Weet ik veel. Hè? Met niet iedereen is verslaafd en gaat elke dag zitten roken. Dat is best wel een groot deel, maar dat is niet alles. Ik denk dat er, gewoon, uh, ja, dat er ook een deel gesubstitueerd gaat worden... en dat is dan nou net geld wat misschien... Hè, want sigaretten is bij uitstek iets wat je misschien nog niet online koopt. Ik denk dat veel mensen toch nog uh, ergens kopen. Maar dan gaan ze dat geld niet aan iets anders uitgeven... en juist die transacties op straat... waarbij je nog fysiek contact hebt met mensen en goederen... daar zit het juist heel krap. Dus als dan een groter deel van het budget naar sigaretten gaat... wat grotendeels weer accijns is... Dus het eigenlijk is, dus dit soort maatregelen zijn een soort uh, duimschroef voor mensen in die markt. Want ja, aan de ene kant als je niet sigaretten verkoopt in jouw impulsaankoopwinkeltje, ja, koopwinkeltje, dan uh, loop je toch nog een beetje mis en gaan mensen misschien ergens anders naartoe. Maar als je het wel doet, ja, structureel, aan de grootste som geld, ja, gaat relatief meer weg naar iets waar je eigenlijk geen greep op hebt. Want uh, bij deze verhaal is het nooit zo van, uh, en de winkeleigenaar mag alles houden. En dat zou een mooi verhaal zijn, dan zou je in ieder geval twee vliegen in één klap slaan. Vanuit overheid Klinkt wel overheid Klinkt wel leuk. Ja. We kunnen het proberen. Nou ja, dat zou mijn insteek zijn. Kijk, dat is uh, gewoon uh, zorgkosten relatief. Uh, gewoon je hele zorgverantwoordelijkheid aan het individu koppelen. Dat is zo'n raar idee, dat, uh, dat gaat toch niemand doen. Maar nee, misschien nee. het idee dat uh, ja, de hogere prijs van de sigaretten. dus die, goede die je fysiek koopt, die gaan dan naar de, de verkoper. Dus dat impulsaankoopwinkeltje waar je uh, sigaretten koopt. Dan zou je in ieder geval weer een markt waar, de, waar het water al hoog staat. Hè? Want heel veel, ik weet niet hoe het is zo, maar want ik, ik ben dan, misschien is het in Nederland nu een lui lekker land voor uh, zelfstandige ondernemers met een winkel. Maar een paar jaar geleden, toen ik daar rondliep en allemaal winkels die dicht gingen, dat, ik denk niet dat ze dat voor de lol deden allemaal dicht gaan. En er waren heel veel winkelstraten in heel veel steden, dan stonden allemaal winkels leeg. En misschien is dat nu anders, maar ik heb het gevoel dat het nog steeds misschien wel een markt is waar het een beetje krap kan zijn. Dus uh, mijn voorstel is en uh, het geld is voor de, <laughs> voor de winkelier. Hmm. Nou ja, qua prijs van uh, tabak. Ik, ik weet niet, uh, als je het omrekent van um, wat de kosten zijn, uh, hè, toen de te bak in de, wat zal het zijn, de 17e eeuw, uh, nog met houten schip hier naartoe, uh, moest worden gehaald. Nee, of het, uh, want toen was het ook een luxe. Dus op zich is, eh, op zich is, is dat ook niet, uh, het punt, uh, waarover te vallen is of zo. Maar... Nou, Vanaf 1600 werd het tabak al in Nederland gebouwd. Hè? Of ja, okay. iets, iets, iets na 1600. Maar dat kwam door een rookverbod in Engeland. Want het okay. eerst werd het in uh, Zuid-Engeland verbouwd, waar het toen nog een uh, redelijk subtropisch klimaat was. En daar, uh, daar groeide de tabak heel goed. En dan hoefde ze het niet meer helemaal van verre orde te halen. En toen, op, toen daar in Engeland een rookverbod kwam rond 1600, toen hebben ze geprobeerd om in uh, Nederland op de Utrechtse Heuvelrug te verbouwen. En dat mislukte eerst, omdat Nederland toch een vochtig klimaat had. En toen hij zijn ze er houten schot omheen gaan doen, en een glazen plaat eroverheen, en dat werd dus de broeikast, uh, of tenminste ja, dus de oorspronkelijke broeikas. komt daar vandaan. En dit, en dit heb je van die wil, uh, van die club, van, van de tevreden rokers? <laughs> nee, nee, nee, gewoon geschiedenisboeken. <laughs> Oké, okay. nou ja, interessant verhaal. Ik denk, wat je wel krijgt, hè? ik dacht inderdaad ook aan uh, illegaliteit, hm? dat is wat je krijgt. Want uh, ik denk dat de mensen die op, op wat kost wat, wat, een pakje nu, 10 euro of zo al? Ja, het is nou net het is omhoog gegaan, dus uh, 10 euro. Ja, ja. Nou, dat, dat was uh, 20 jaar geleden was dat al ondenkbaar. Dus dat zijn al absurde bedragen. En wie weet wat jonge meisjes en jongetjes nu al moeten doen om dat geld bij elkaar te krijgen. Maar wat je op een gegeven moment kan ook krijgen om die illegaliteit te voorkomen. Dus uh, ja, ik denk dat je dan op een gegeven moment ook een echt uh, duidelijke stempels op je sigaretten krijgt. En, uh, en, ja, ja. Controleurs, uh, en controleurs die ook checken of je wel sigaretten met uh, keurmerken zit te roken, zeg maar. Oh, ja, ja, ja. En dat, dat, is gewoon, dat is gewoon absurd. Op een gegeven moment denk ik als overheid zo van dat je ook gewoon moet uh, je verlies moet pakken. En gewoon moet zeggen van nou weet je, nou, de, uh, ja, hoeveel, hoeveel rokers zullen er nu nog zijn? Het, het is al minder dus het, Ze gaan met bosjes dood, lees ik hier. Uh, ja. 35.000 mensen per jaar. Nou. En in andere cijfers lees je, uh, het roken gaat steeds omlaag. En ja. toch, ja, de mensen vallen, vallen bij borstjes dood. En, en toch, klopt er iets niet met de cijfers. Uh, nee, nou nou ja. En, <laughs> je, en je, kunt, je kunt het gewoon anders benaderen, weet je wel. Ja, ja. Van, nou, we hebben de grootste slagen al, al uh, gehad... Ja, we, we hebben roken uit het, uh, uit het werk gehaald, uit, het, uh, uit het, uh, de ziekenhuizen en andere overheidsgebouwen, stations. Nou ja, nee, de mensen zelfs op uh, verjaardagsfeestjes moet je buiten roken. Op zich levert dat soms ook alweer problemen op. Maar goed, weet je wel, men is ermee bezig. Er is wel een cultuuromslag en misschien is dit het wel gewoon, weet je wel? En en en het publiek wat nu echt nog, uh, ja op wat voor manier dan ook. Uh, de, de centen bij elkaar spokkelt voor uh, de pakje peuken. Ja, die wilden gewoon blijkbaar ook echt aan dood gaan. Ja, <laughs> ja en anderzijds lees je dat longkanker, uh, dat is erfelijk. Dat is genetisch bepaald. Heb ik wel eens gehoord hoor, van iemand die er meer verstand van heeft dan ik. Uh, dus waarschijnlijk ga je dus, uh, is het niet zo dat roken voor longkanker zorgt, maar dat je die longkanker al hebt. Alleen misschien ik krijg je het eerder. Ik ben geen medisch expert, dus uh, als iemand dat is, mag hij me mailen. JohanApenstaatjeVrijderadio.com. En dan uh, kun je me mailen en dan uh, als je het beter weet dan ik. Dus uh, ik heb het ook nog van woorden zeggen. Dus, uh, en misschien zijn er ook andere factoren. Dat uitlaatgassen werken veel. Ja. En ik vraag me ook af. Want gaan, gaan dan ook mensen bij Bosjes Dood en Haspes? Valt dat onder diezelfde 35.000? Uh, er zal vast wel wat overlapping zijn. Ja. Maar, maar, maar goed, ik heb dan in de zorg gewerkt. Nou ja, er zijn mensen van 80, 90. Ja, die moet je niet van het roken af uh, proberen te, te helpen. Die kun je gewoon beter laten roken. Mijn overgroot oma, die was de, de, de super oma heet dat geloof ik. Die was 103 en die rookte als een ketter. Dus, uh, ja. ja, maar goed, weet je. Dus, en als die nou mensen dan ineens 20 euro voor een uh, pakje uh, peuken moeten gaan betalen... ja, dan denk ik van, uh, dat daar ook weer uh, aantoonbaar doden van... Uh, Komen, want genieten is ook heel belangrijk in het leven. Ja. Dus, uh, uh, dus ja, het, het, is, het gaat om grote cijfers en getallen en processen waar uh, mensen het liefst zo min mogelijk verantwoordelijkheid voor willen nemen. Dus ja, zo'n Steve Foro of zo, het is wel leuk uh, als je een club mensen hebt die zich ergens uh, in vastbijten. Maar ja, kijk, als je het vergelijkt met de jihad, een Heilige Oorlog, uh, de jihad kent nog inderdaad de clausule van uh, oké, okay, nou is het klaar. Nou moet je, dan, dan moet je ook echt ophouden. Uh. <laughs> iedereen is moslim. Oké, okay, nou valt geen aanslagen meer te plegen. Nee, nee het is gewoon een, een breed concept. Heilige oorlog. Hè? Dus als je in verzet ja, uh, bent of uh, weet ik veel ja, wat. Misschien hebben ze daar ook zo'n, dat de strijd moet blijven voortduren. Dus de strijd Precies. is belangrijker dan het doel. Ja. Precies. Dus dan, dan, dan is iedereen moslim en dan gaan ze de, de, de andere helft, die uh, is nog een andere stroming, die is niet moslim genoeg. Die anderen ja. vinden dat ook. En dan gaan ze elkaar afmaken. En hebben okay, we ons, uh, he? ons kebabmoment nog even gehad deze uitzending maar, ja, maar dat is het gewoon hè? dus zo van als, je, als de strijd klaar is en, dan, en, dan, en ook in de Oosterse filosofie uh, ga je niet voor de totale We hebben we ook onze uh, Godwin al gehad ja, ja, ja, ja. je gaat dus niet voor het totaal uitroeien met wortel en tak van problemen je gaat want als je, hè, ook als je dan kijkt naar uh, hoe de Chinezen dachten over oorlogsvoering, dan ga je dus niet uh, proberen een leger uh, tot de laatste man uh, te vermoorden. Waarom? Daar krijg je meer weerstand van. Ja, echt. Ja. Je gaat, ja, dan ja. gaat de bevolking zich tegen je keren vanwege de hoge belastingdruk. Bijvoorbeeld? Ja, dat was hè? 2500 jaar geleden, werd dat al door het censuur gezegd. Ja, dus je pro ja. probeert juist hè, een, een beweging in te zetten die je kunt beheersen. En als je dus alles, nou ja. Ja, de nazi's ook. Die hadden, het, die hadden natuurlijk een heel gedreven plan met het uitroeien van het joden. Maar ja, het zijn hele hoge ambities. En nou ja, ze zijn er niet echt al te be, bekend om Ze dus worden er nu al redelijk om gehaat. Dus als je dat gewoon laat en je laat gewoon mensen de ruimte ja nou Ook als ze dus de uh, keuze hebben van, nou ja, ik wil gewoon doodgaan aan de kanker. Nou ja, ja laat ze. Ga, ga er niet proberen met wortel en tak uit uh, te roeien. Waar je wel over kunt hebben is, nou ja, maar goed, uh, je kunt wel eens een hobby aangaan. Maar ik wil dan niet uh, verantwoordelijk zijn voor jouw gezondheidszorg. Dat kan. Ja. Oh, ja. Ik rook hier voor ongeveer omgerekend 2 euro per pakje. Ah. hier in Lieberland. Maar in Servië ja. is het nog als de Nederland voor 2003, zeg maar. Ja, een beetje. hè. Jij bent hier ook op bezoek geweest, Johan, dus jij kan erover meepraten. Ah. Het is hier gewoon: uh, als je dit café binnen. Ik, ik, als je hier naartoe gaat als, uh, met een beetje uh, Nederlandse mentaliteit. Dan loop je dus, dan denk je, oh ik ga zo direct, ga, ga ik weer iemand, moet ik ergens naar binnen, dus dan rook ik nou alvast een peuk. Nou, en dan heb je die sigaret op en dan stap je daar binnen en dan staat het helemaal blauw van de rook en iedereen is aan het roken. Dus, dat uh, moet je echt even aan wennen weer. Uh, wat dat betreft is het inderdaad, zoals het in Nederland was, een beetje. Maar nee. dat is hier nog zo. En nee. ja. de, trein, de trein, heb je ook nog rookcoupés? Of is het daar gewoon uh, dat iedere Dat denk ik niet Nee, ik, maar de trein hier, joh, dat is, uh, daar loopt een paard voor, hè, voor die trein. <laughs> nee. <Serieus. laughs> nee, nee, nee, nee, dat is niet waar, maar <laughs> dat gaat wel zo langzaam, joh. Ja, ik, ik heb gezien dat er in, nou, in jouw dorp, er loopt spoorrails eh uh, maar die was wel verwoekerd uh, toen ik daar... Uh, dus, ja. Nee, ja, het, pro het probleem met de uh, Servische spoorwegen is dat ze het personeel niet kunnen betalen en die slagbomen die zijn niet automatisch. Dus elke ja. slagboom die ze langs gaan, die moeten ze, de, moet, de trein moet afremmen naar stapvoets. Ja. Omdat het anders ontstaat in een gevaarlijke situatie. Maar goed. Ja, uh, uh. Dus, na 20 euro per pakje peuken, ja, uh, als je dan uh, bijvoorbeeld inderdaad zou kunnen zeggen van nou. Uh, ik wil graag uh, uh, geen zorgverzekering betalen. Omdat ik geen bedrijfstak wil sponsoren die informatie achterhoudt met patenten. En ik vind dat een, een misselijke bedrijfstak. Dus daar doe ik niet aan mee. Dus daar hoef ik, wil ik me ook niet verzekeren tegen. Want ik, ik, ik, ik hoef door die mensen toch niet beter gemaakt te worden of zoiets. Nee, ja, ik weet Dat is een, een beetje een ander onderwerp geworden. Nou. Maar daar, daar wilde ik een beetje. Uh, daar wilde ik ook wat over zeggen. Uh, mm -hmm. Dat je dus, ja, het duurste, het duurste, wat is het duurste ingrediënt op het pakje peuken, van het pakje peuken, Johan, weet je dat? Nee, dat zou ik niet weten. Zal het zal wel niet de tabak zijn. Nee, dat is dus dat zegeltje wat erop zit. En die zegeltjes, die, die kosten dus per... Per centimeter zoveel, uh, dat ze bepaalde, uh, ja, ik weet nou niet meer de exacte goede bewoording ervoor. Slagzegels of zoiets. Maar in ieder geval, die worden dus er tegenaan gedrukt op zo'n manier dat je ze er nooit vanaf kan krijgen zonder dat het beschadigt. En die moeten die fabrieken met, uh, kilometers inkopen. En dat kost gewoon, ja, per kilometer kost dat tonnen. Oké. Okay. En ja, moet is dat wettelijk pak... of zo? Of, uh... Ja, dat is de accijns zit in dat stomme. Wat oh, oké. Okay, die koopt ze van de overheid. Ja, die moeten ze verplicht kopen. Die moeten ze afnemen, want anders dan krijgen ze niet de vergunning om die sigaretten te maken. Hmm, oké. Okay. Dus ja, ik weet het niet precies, maar je kan het zelf uitrekenen. Als je weet wat de accijns op één pakje sigaretten is, dan moet je, moet je dat bandje moet je opmeten. Hoeveel centimeter dat je dan krijgt. Oké, okay, dus want dat, dat de overheid eigenlijk... Wat de overheid eigenlijk gedaan heeft, is hun producten omhoog gooien in prijs. Ja, dus even, en dan moet dat, ja. dat bandje moet verplicht opzitten, natuurlijk. En dan, ja. Ja, dan krijg je. Het is iets van 500, weet ik voor hoeveel procent. Het, het pakje zelf kost maar een dubbeltje. Ja, en die andere 19,90 euro, dat is... Uh, dat is eigenlijk heel ouderwets, want het is, het is eigenlijk een heel ouderwets eigenlijk. Want vroeger al, honderden jaren geleden, werd altijd accijns er nooit... het is dus nooit dat een man in een van de pak langs van... van Huppa, nu je accijns betalen. Het werd meestal via bepaalde producten gedaan... ...waar de overheid aan het monopolie op had. Er kunnen daar zegeltjes zijn, of uh, bij, bij bier was het een bepaalde kruidenmix ...die je moest kopen, en dat werd uiteindelijk vervangen hop ...om uh, belasting te ontduiken. En ja, nu zie je het ook dat ze het dan op deze manier doen... Met vegeltjes en zo. Dat is uh, ja. Ja, nou, ja, ja is ik, wel eens, ik heb, ik heb ja. wel eens. Uh, ik ik ben dus in de accountancy heb ik gewerkt. heb ik wel eens gehoord dat er bij zo'n bedrijf was er dan één zo'n rol was er gestolen. Nou, maar één zo'n rol. Het is uh, ja, dat, ik weet, het, zit, het loopt tegen een miljoen aan. Want het, als je één kilometer van zo'n band hebt, nou, moet je, wat zou het zijn? Drie centimeter, vier centimeter, en dat voor tegenwoordig dan meer en, en tien euro waard het Dus ja. Mm -hmm. tikt best wel door. Het ja. is allemaal ja. we illegale pakjes verdwenen. Ja, en, ja, juist. Uh, en uh, ja, volgens mij uh, kun je in Nederland, hè, als je uh, door een agent betaald wordt uh, met peuken zonder dat zegeltje, uh, <laughs> ja, dan uh, uh, kun je er wel voor gepakt worden, toch? Ja, zeker, want dus, dus, stel dat ik hier nou uh, Servië verlaat, dan kan ik dus maximaal twee pakjes de grens mee overnemen. Stel nou dat ik mijn hele auto vol met sigaretten druk en ik zeg nee hoor, ik heb niks aan te geven. En ik krijg door en dan zeggen ze, je wilt u even uw kofferbak openmaken. Dan ga je flink, uh, ja, dan zit er zit een flinke het. boete op. En dat is geen, um, dat is geen klein uh, dingetje, Het is geen parkeerbond, weet je wel. Dat is een echte uh, misdrijf. Kun je er nu onderuit komen met gewoon twee flessen drank eh, erbovenop van... Uh... Ja, ja. Hint, nou ja van, uh, Die mogen jullie hebben en dan praten we niet meer over. <laughs> ik kan het proberen. Maar dan zou ik wel wachten tot die pakjes 20 euro zijn. Dan heb je in ieder geval je winst verdubbeld. Uh, en dan, waarom zou je dan niet meteen gewoon uh, cocaïne vanuit de haven van Rotterdam gaan uh, verhandelen? <laughs> want dan heb je veel minder risico. <laughs> uh, nou, er worden we, nog we wel uh, sigaretten gesmokkeld, toch? Ook wel met vrachtwagens. ja. ja. Uh, uh. Daarom, ja. tegenwoordig, daar kan ik ook nog wel wat over zeggen. Als je dus uh, uh, tabaksbladeren koopt, dan mag dat als compost gezien worden. Ja, ja, ja klopt. En, ja. en dan kun je die dus zonder accijns opkopen. En als je dan een ja een soort grote grinder en een maalmolen koopt voor je tabaksbladeren, dat is wel een intensief werkje. Dus uh, uh, uh, als het bloedheet weer is, dan zou ik het dan niet gaan doen. Maar uh, als je, dan kun je lekker je hele dag kun je die tabaksbladeren verkruimelen en dan uh, rook je dus accijnsvrij en dan kun je kilo's van die bladeren kun je voor ja, tientjes kun je opkopen. Ja, ik moet wel zeggen, onbewerkt tabak is niet te pruimen, hè? ik heb het wel eens gerookt. Dus uh, ja, als je heel snel een Joe stem wil uh, kweken, dan uh, moet je dat vooral veel roken. Dus, uh, nee, maar ja. volgens mij kun je dat bewerk dus inkopen als compost. Oh, Oké, okay. ja, dat vraagt me af of dat dan ook bewerk kan zijn. Het is juist die, het bewerken van tabaksbladeren wat, uh, ja, wat het rookbaar maakt en niet geschikt voor compost. Oh, mij, ik, heb dus, ik heb dus een tijdje in mijn uh, zwerversbestaan, om het zo maar te noemen... Uh, ...bij iemand gewoond en die draaide zijn eigen tabak en die kocht dat in Polen. En in ja, Polen kun okay. je die tabaksbladeren zo bestellen en dat komt dan als compost binnen. Maar dat, dat is gewoon een kwestie van draaien door de vermaalmolen heen. En het, het valt er ook hoor, dus ik heb niet... Hm. Ja, het is wat lichter vaak. Hè? Die, ik heb het idee okay. dat ze, die andere sigaretten. Maar ik rook een vrij zware. Ik rook zelf ook en ik rook vrij zware sigaretten. Uh, jaren... Uh, waar het vandaan komt, die rookten het onbewerkt natuurlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, volgens mij zijn sigaren kunnen ook nog redelijk onbedenkt zijn. Ja, goed, maar... Ja, en ik wilde nog wel zeggen... Van, kijk, als de siga sigaretten een statussymbool gaan worden... en de, de sigaar gaat niet omhoog in, in prijs... dan gaan de, het, het preps gaat het plepsvat gewoon sigaren roken. En dan heeft Hans Wiegel een probleem. Die gaat dan waarschijnlijk gewoon sigaretten roken. Nee, maar dat gaat er natuurlijk ook mee omhoog hè, joh. Want ze gaan niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Ze gaan nee, niet of de sigaretten, sigaretten verdwijnen. Nee, want omhoog. sigaren rook je officieel niet over de longen. Nee, maar ja. Dus uh, die inhaleer je niet als je het goed doet. Ja, ik, uh, ik meestal de eerste van de sigaren, de eerste paar trekjes, die doe je wel over je longen, maar de, daarna wordt het de zwaar hè? Misschien voor jou niet hoor. maar... Je kunt wel uh, keelkanker krijgen van sigaren. Ja, moet je door zo'n uh, Stephen Hawkins uh, voice praten, uh, oh, ja, uh, ja. Ja, ja. Heel grappig. Mm -hmm. Ja, ik ben ja. ook lekker onderweg. Ik had een ja. beetje een wild weekend. Oh. Toen dacht ik, nou, breng het uh, stemapparaatje. Want toen werd ik de volgende ochtend wakker, zeg maar. Toen dacht ik, waar is mijn apparaatje? Want ik kan niet meer praten. Je, je klonk, je praatte zoals de zanger van Death uh, zingt, zeg maar. Zo, dat is volgens mij al dood. Ja. Nou nee, ja, goed, ja, maar we hebben nog meer berichten liggen. Het uh, MKB wil de uitzonderingspositie voor uh, privacywet vanwege onduidelijkheid. Ja. Ja. Ja, ik ben een ongeïnformeerd iemand. Hoe, uh, hoe zit het? Bij de, de oude wet hadden ze die uitzonderingspositie uh, al. En uh -huh. nu uh, met die uh, AVG, om uh, niet te gaan overhoren waar dat voor staat, maar... Uh, dat gaat dus over persoonsgegevens uh, die uh, twee jaar geleden nog vorig jaar zijn ingevoerd. Mm -hmm. Maar die zijn heel streng. Je mag nu eigenlijk uh, geen enkel gegeven meer zonder doel of nut uh, <coughs> opslaan. Dus, uh, en, en dan moet je allemaal met uh, de klant uh, of contact uh, afspreken van, uh, ik ga uh, dit en dat zo uh, opslaan en dan moet je, krijg je ook contacten voor, en weet ik veel wat. Dus uh, maar goed, het uh, argument uh, val, uh, wat uh, het NKB naar voren uh, brengt. Zijn, uh, gaat over uh, de wanbetaler, Het uh, geboefte, het, uh, het gespuis. De, ja, dus uh, ze willen weer die oude uitzonderingspositie. En volgens mij zag ik de belangen. Organisaties vinden de regels niet alleen te complex, maar in sommige gevallen ook in strijd met de veiligheid. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een nationaal frauderegister op te zetten, een wens die het uh, NKB al langer heeft. Dus... Ja, ja, ja, inderdaad, want de fraudeurs hebben ook recht op privacy. Dat, is dan het, uh, dat kan een advocaat van zo'n fraudeur dat, uh, kan dat opwerpen. Ja. Dus uh, het is uh, natuurlijk uh, altijd een, uh, ja, een, een, een balans tussen verschillende belangen. Dat vind ik wel heel raar van, van, van die van wetgeving. Want uh, wij hebben allemaal uh, rechten en zo. Hè, maar dan staat er altijd comma behoudens en dit en dat. Ja. Maar ja, dus je kan het ook al zeggen in, in, in het geval van privacy. Je hebt recht op privacy, comma behoudens. Bijvoorbeeld wanneer je fraudeert, geldt het niet. Ja, en... en valt het dan zeg maar onder uh, hè, tweede kans en dat soort dingen. Want je kunt er wel uh, bekend staan uh, als uh, fraudeur. Maar wie zegt uh, dat je je leven niet uh, verbetert? Ja. Maar uh, ook uh, in andere situaties is de privacywet volgens de organisaties een belemmering. Zoals bij het houden van drugs en alcoholcontroles op de werkvloer. En dan denk ik van... Als het daarom gaat, dan, dan is privacy misschien niet de belemmering. Dan gaat het gewoon om het vertrouwen. En dat is iets wat je met elkaar moet opbouwen, lijkt me dan. Uh, maar goed, hoor, daar zijn ze dus flink voor uh, weer aan, aan het uh, lobbyen. Het lijkt mij sterk dat zij die uitzonderingspositie niet weer krijgen, want uh, ja, MKB Nederland en VNO, NCW. We hebben grote lobbykracht, dus, uh, maar volgens mij, ja, hoe staat het dan uh, in uh, libertarisch denken dan? Want uh, laatst uh, hadden we het over uh, rechtspraak en dan zouden bedrijven dat gaan uitvoeren. Dit lijkt toch niet. Nou, misschien is de vraag van, is er privacy eigenlijk een recht in uh, libertarische... Uh... Weet ik niet. In Nederland heb je uh, volgens mij alleen maar een recht. Uh, jij, als jij uh, bijvoorbeeld als jij iets gaat doen met iemand's gegevens, dan uh, zijn er wel honderdduizend hobbels. Maar volgens mij uh, zijn er andere organisaties in Nederland die veel minder hebben. Uh, we moeten uh, daarmee. Ja, de vraag was in ieder geval... hoe, uh, gaat, uh, hoe gaan we in een, een libertarische samenleving... doen met privacy? Ja, ik denk dat je... je bezit dingen, je bezit zeg maar het recht... moeilijk recht... maar je bezit bij jou een gegevens... Hè, dat wat jij over jezelf weet... dat uh, ja, gegevens over jouzelf is... aan jou om dat... Uh, de afstand van te doen. Dus dan krijg je een situatie waarbij jij misschien ook... Uh, de eigenaar bent van een... Uh, een bepaald gevolg van je handel, je hebt iets gedaan waardoor je schuld aan iemand hebt. Dus dat bezit je dan ook. En die persoon bezit misschien jouw uh, gegevens. Maar uh, ik denk dat het dan een kwestie wordt van redelijkheid, ja. hoe mensen dat gaan zien. Als jij uh, zeg maar een schuld aan iemand hebt en diegene geeft jou een gelegenheid om die te voldoen, zeg maar gewoon achter gesloten deuren, dat is een heel redelijke beginstap, denk ik. Dus dat uh, hij doet niks met jouw gegevens... en jij voldoet de schuld die je al hebt... Dan, uh, ja, dan, is, dan gaat het de goede kant op... en dan kun je daar heel goed uitkomen. En als hij dan... Uh, kijk, als hij dan iets met jouw gegevens gaat doen... dan kun je zeggen... ik word schade gedaan aan mijn persoon... ik heb geen schuld meer... maar uh, ja, ik word wel negatief in het... je uh, wordt iets negatiefs met mijn gegevens gedaan... en dan heb je... Dus dan kun je het ja, stuk ja, in ieder geval... Uh, dan kun je dat van handhaven... maar dan kun je in ieder geval zeggen... Van, ja dit is... Uh, dat is onrechtvaardig hè. Dat, heel veel andere mensen zullen het ook hebben. Als jij je schulden hebt voldaan, nou, iemand gaat toch. Uh, dan moet je naam gewist worden Ja, maar nou, nou ja, dat is weer een. Schaam, uh -huh. maar, denk, over het algemeen zijn mensen het wel met elkaar eens dat als jij uh, geen schulden meer hebt of je hebt schulden voldaan, dat je daar dan misschien niet meer uh, mee bestempeld mag worden. Zeker niet achteraf. Maar nou, uh -huh. als jij je schulden niet voldoet en, je, uh, en, en misschien iemand krijgt het idee dat je dat wel zou kunnen, maar je uh, doet dat niet. Ja, dan kan je dat openbaar maken. Want over het algemeen, als mensen, als jij een schuld hebt die je zou kunnen voldoen, en, het, denk ik, en, en je doet dat niet, dan vinden and, andere mensen hebben dan, denk ik, ook het gevoel van ja, maar dat moet je eigenlijk wel doen. Het is jou, je hebt een schuld, dus die moet je voldoen. Dat is hoe wij uh, willen dat de samenleving werkt. Ik denk dat de meeste mensen dat zo zien. Mm -hmm. Dus dan zal, zo, dan zo, zeg maar, op het moment zeggen van ja, het wordt niet voldaan. En je gaat dan met gegevens komen van wie dat dan is. Ja, ik denk dat dat dan misschien eerder geaccepteerd gaat worden. En ja, als jij gewoon met gegevens van iemand komt... maar je hebt helemaal geen bewijs van schuld... dus je bent gewoon iemand uh, laster aan het doen of wat dan ook... En dan ben jij weer fout. En dan kan iemand daar weer iets mee doen. Ik denk dat het een balans is. Ik denk als jij geen schuld hebt een ander... dan is er geen... Compensatie waarmee iemand iets met jouw gegevens kan doen. Dus dan uh, gebruik je jouw gegevens eigenlijk niet. Uh, als je daar geen toestemming voor hebt gegeven, ja, ik, ik denk dat daar, dat wordt een beetje lastig. Hè, want dan krijg je allemaal weer hele kleine voorbeeldjes. Uh, met uh, iemands uh, adres en alle persoonlijke gegevens en uh, geboortedaten en foto's. Dus ik denk dat het een heel pakket geeft, dat is een hele grote inbreuk. Maar ja, als je zegt van uh, in Leeuwarden woont iemand die Jurgen heet, en ja, hoe ver is dat een uh, inbreuk? Ja, we hebben zo meteen een uh, voorbeeld, een uh, echt heel passend voorbeeld, van iemand die zijn uh, gegevens ook openbaar gemaakt kan worden, omdat hij nog wat uh, arrestatiebevelen heeft openstaan. En die gaat dan vervolgens zeggen, ik wil uh, alleen maar mezelf aangeven wanneer ik 15.000 Facebook-likes heb op mijn uh, mugshot. Maar dat bericht okay. komt zo meteen. Maar uh, ja, dat sluit hier wel bij aan, dat iemand, uh, gegevens worden, privégegevens worden openbaar gemaakt. En die persoon zegt dan, ja, maar dan wil ik wel 15.000 likes mee hebben. Snap je? Ja, ik, ik weet niet waar hij dat op baseert. Hè? Heeft, heeft diegene. Um, kijk, dat, hij kan dat vragen en misschien. Nou, dat is, dat elkaar, is gewoon echt een randcrimineel, maar... een, een is dat? Maar dat, ja, dat maar zie je zo meteen wel. Nee, met een schuld dat, ja, uh, maar, maar dat zou voldaan moeten worden. Hij heeft allemaal diefstallen en dat soort dingen gedaan. <laughs> er, zijn, er zijn uitspraken van economen hè, dat je gegevens. dat dat binnen korte tijd ook echt een product zou worden, dus dat je het die is ook, er toch al, al een tijd al. Ik bedoel, hoe, ja. uh, wat is het verdienmodel van Facebook? Uh. Ja, ja, nee, nu, nu, nu, uh, nu kopen bedrijven dat, uh, verkopen bedrijven dat uh, legaal of illegaal uh, dat aan elkaar doen. Maar het wordt steeds illegaler. Dus nu uh, ontstaan er dus ook meer uh, mogelijkheden om als klant te verdienen aan je eigen identiteit. Dus uh, dat is gunstig. Ja, je hebt bijvoorbeeld, uh, wat ik er al eens het verleden over heb gehad, Brave Browser. Dat is een, uh, die, die rollen nou ook een heel, uh, hoe moet ik dat noemen, project uit. Uh, waarbij jouw privégegevens ook uh, ja, verhandelbaar zijn voor basic de attention tokens. Dat, zijn, dat is bepaalde crypto. Dus ze dus, draait het eigenlijk om, hè. Dus... Uh, ze ja. geven de, de consument eigenlijk de macht. Dus uh, oké, okay, jullie willen mijn gegevens hebben, nou ja, geef mij zoveel bad. Ja, nou ja, ik, gisteren ging ik twee fitnesshandschoentjes kopen uh -huh. bij een, een, een enorme sportzaak. Uh, het is een Daka En daar kon je dan ook een klantenkaart uh, krijgen. En, uh, nou ja, weet je, ik leg twee fitnesshandschoentjes op de toonbank. Nou, is dit het? Ja. Staat je ook bij ons in het bestand? Dat is dan wat je steeds krijgt. Gewoon, ja. je, je kunt als klant uh, niet meer uh, gewoon uh, de winkel uitlopen... Uh, uh, uh, zonder dat er gevraagd wordt van, zit je ook bij ons in het uh, bestand? Maar goed, ik kan toch ook gewoon netjes nee zeggen? Ja, dat heb ik ook gedaan. Maar ja. uh, en je wordt ook nog gelokt voor... Uh, wat was het? 4% korting. <laughs> ja. Maar, uh, ja, daar had ik geen zin in. Weet je wel. Het is een afweging. Want uh, daar, uh, ja, was, uh, van zulke shit. Uh, daar weet ik dus niet van wat er met gegevens uh, gebeurt. Ik ben, maar, hoe, vaak, hoe vaak kom je wel eens in Albert Heijn? Nou, kijk, dat wou ik eens net noemen. Ja, de bonuskaart. Uh, uh, ja. Hè, is hier wel eens opgevallen dat elke keer als ik dat kom, dan vraag je heeft u een bonuskaart? Dan zeg ik altijd, shit, ja, maar mevrouw vrouw ja. heeft hem. Oh, dus je hebt er wel een. Oh, en dan uh, mag die van mij wel even gebruiken. <laughs> ja. Of iemand uh, naast me, die zegt, oh, doe maar op mijn bonuskaart. Dus al die gegevens op die bonuskaart, die, die kloppen gewoon niet. Want nee. ja, iedereen leent hem aan elkaar uit. En je hebt van je vrouw die gebruiken standaard hun bonuskaart. Uh. Ja. En, en, voor, ja, en voor Albert Heijn is dat een grijs publiek. Want ja, ze doen die bonus natuurlijk ook. Voor, uh, gewoon de, dat zijn gewoon de normale kortingen. Hè. Dus, uh, ja, ja. Albert Heijn kent dan alleen de bonus. En de, de spullen die tegen de datum aan zitten. Mm -hmm. Dus maar de bonus. Uh, gewoon de kortingen, uh, andere winkels die geven gewoon, zoals de Plus en weet u voor wat, die geven gewoon uh, zonder, korting zonder dat je met zo'n pasje moet geven dat is gewoon een economisch model want ja. uh, uh, uh, mensen uh, komen daarmee uh, in je band. en uh, de kans bestaat dat ze daarmee ook andere producten in je, in, in je dingen uh, doen, uh, bijverkopen ja, en, maar Albert Heijn werkt natuurlijk wel met het model dat ze echt ook, ook gewoon weten van als uh, de klant dit uh, die merken uh, zeep uh, in het bakje doet. Uh, waar kan ik ze dan nog verder mee blij maken? Ja, dat vindt Albert Heijn heel, heel erg interessant. En daarvoor hebben ze dus iets nieuws bedacht. En dat is de persoonlijke bonus. En dan moet je dus zoiets denken als de niet-anonieme OV-chipkaart. Waar je dan ook weer bonussen voor krijgt. De persoonlijke bonus zijn dus... Drie, vier artikelen per week. die je dan gratis. Uh, of nee, niet gratis. die krijg je dan uh, per korting. En daar dat, dat zijn ook een aantal van. Uh, die, je, waar, die je al uh, gewoon in je. Uh, kooproutine koopt. Kijk, en dan vind ik van. iets heel anders. Want dan heb ik er gewoon wekelijks plezier van. Oké. Okay. dat het uh, in zekere zin. een gevolg is van het uh, de, de, de beleid wat je nu dus in Amsterdam ziet, met uh, KYC in die winkels. De, de ketens worden eigenlijk een beetje verplicht om van hun klanten te weten wat hun naam is, zodat ze kunnen zeggen, ja ik heb in ieder geval, uh, weet ik ook, zijn adres gegeven. Ik heb wel voor uh, 5000 euro aan spullen gekocht, maar ik weet wel aan wie ik het gekocht heb. Ja. Maar ik werk, werk dat soort data... Hoording, of niet, dat, uh, uh, hoe noem je dat nou in Nederlands? Dat toch? Ja, dat ze dus inderdaad dus, uh, ook wel maar jouw gegevens willen hebben, dat komt voor een deel omdat de overheid hun daar allemaal om vraagt. Uh, uh, bij, uh, bij de bankgegevens is het in ieder geval zo, want die uh, de tram Schutter in Utrecht die hadden ze weten te pakken omdat hij uh, uh, zat te pinnen. Nou. Dus, uh... Maar ik denk niet dat de, de overheid alle gegevens... Uh, die, die, die, ik vraag me af of de overheid echt wel wil weten... of jij uh, een pakje boter bij de Albert Heijn gehaald heeft. Dat, dat interesseert geen fuck. Kijk, nee. het, het, het, het, het, het, nou... die gegevens zouden uh, pas... Als de overheid een vermoeden heeft van fraude... Hè, en je krijgt de sociale recherche achter je aan... tegenwoordig heb je steeds meer van die ondergrondse containers... die je met een pasje alleen maar kunt openen. Er is een zaak bekend van twee gepensioneerde mensen... die nou ja, voor de gezelschap heel veel bij elkaar waren. En, maar daar heeft de sociale recherche heeft toen... De gegevens van die vuilnis onder onze vuilcontainers hebben ze gewoon opgevraagd. En dat was dus zo'n schok als het dan gaat om de privacygegevens. Want de opslag van dat soort gegevens was er helemaal niet voor bedoeld. Maar toch is het daarvoor gebruikt. Ja, en toen hield opeens de opname op met opnemen. Ja, de... Tijdstip van het opnemen werden op onaangename wijze verrast door een klein technisch smakkement, waardoor de recorder ook stopte met opnemen en ik had het niet door. En ja, helaas is daardoor veel van de opname verloren gegaan. Precies, dat zijn het laatste gedeelte. Er waren nog twee berichten die we gingen behandelen, die zal ik nog heel, heel even opnoemen. We hadden trouwens in het gesprek waar de, waar de opname stopte, hadden we het nog klappaken paar, en paar dingen. Er werd nog gerefereerd aan een. Aan de politie die uh, gegevens van Blokker op had gevraagd. Naar aanleiding van de zogenaamde Jumbo bomber. Uh, de Jumbo bomber die had voor zijn bommen specifiek klokje van Blokker gebruikt. En de politie heeft toen uh, ja, bij Blokker gevraagd. Hebben uh, jullie nog alle gegevens van, uh, van de mensen die zo'n klokje hebben gekocht. In die en die regio. Nou dat had Blokker. En dat hebben ze zo veranderd aan de politie. En aan de hand daarvan konden ze de ...jumbo-bomber oppakken. De twee berichten die we nog hadden liggen... ...na nou, eentje werd al gerefereerd... ...dat was uh, een bericht over een man in de Verenigde Staten... ...die uh, had nog een paar arrestatiebevelen openstaan... ...en de politie die uh, deed een opsporingsverzochtbericht op Facebook... ...en de man die eiste van... ...nou ik ga mezelf pas aangeven... ...wanneer ik genoeg Facebook-likes heb bij mijn uh, mugshot... Bij de foto, zeg maar, die de politie van hem had genomen bij een eerdere arrestatie. En die gebruikte ze dan voor het opsporingsverzochtbericht. En uh, hij wilde in eerste instantie 20.000 likes hebben. Dat vond de politie een beetje veel. En die zei nou 15.000. Inmiddels zit het al op uh, bijna 30.000 likes. Dat heb ik uh, net gecheckt. Nou ja, het hier hadden we verder niet zoveel over uh, te zeggen. Wel, uh, kon er een hoop om lachen. En om het volgende bericht konden we ook een hoop lachen. Namelijk, dat was een bericht over een Zimbabwaanse uh, uh, prediker. Die tickets naar de hemel verkocht. Geheel in de stijl van de, het Vaticaan ergens in de middeleeuwen. Alleen deze man dat had de fout gemaakt door de, houten tickets te verkopen. En hij verkocht ze als zijnde goud. Hij had gewoon een uh, ver, goudlaagje, uh, goudverf over, die, uh, over het hout gedaan. En uh, ja, ze goud verkocht. En daarvoor zit die beste man nu in de bak waar hij alsnog... Tickets naar de hemel kan verkopen Nou goed, tot zover uh, ons berichten, je kunt ze allemaal nalezen Op vrijderadio.com Ik wil uh, in ieder geval iedereen uh, hart, Van harte danken voor het luisteren aan deze uitzending En al, alle deelnemers Ook uh, danken voor het deelnemen Volgende week zijn we er weer en ik wens iedereen een vrolijke En vooral heel erg vrije week toe En voor de liefhebbers hebben we hier nog De Eintune Daarna is het programma ook echt afgelopen